Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 19, opgenomen op 24 januari 2011. Hey Martijn, ben je er? Goedemorgen, ik ben er. Hé, hey, Kwart hey. ja. over elf, zeg. Het <laughs> heeft wat voeten in de aarde gekost, maar we kunnen beginnen. Echt, wat is dat elke keer voor een hel? De, de, de... Je, je hebt je internet veranderd in Italië, begrijp ik. Nee, nee, nee, ik, ik had zo'n adapter die dan via het stroomnetwerk, de, het signaal, zeg maar via UTP-kabel, weet ik wel wat binnenkrijgt. Mm -hmm. En dat werkt allemaal goed de, de laatste maanden, we hebben nooit echt problemen mee gehad. Maar nou uh, is kapot en nu moet ik via wifi en dan uh, gaat het slecht. Ja, wifi werkt niet echt in Italië, begrijp ik. Want dit is echt. Uh, nee, want je krijgt zo'n standaard LS-router, zo'n zo zo half bakken ding. En uh, ja, goed, dat werkt voor je toch. Vanmiddag even naar de Media Market. Precies. Hoe heet dat in het Italiaans? Media World. Media World. Klinkt vanmiddag even vetter. naar de Media World. <laughs> ja, dat klinkt zeker vetter. Zo, maar uh, hoe is het ver leven verder? Het uh, le leven is hier is goed. Ik wacht nog steeds op de zomer, daar heb ik toch wel weer zin in nog. Het is alweer lang geleden mijn gevoel. Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, oh, ja, ja, bij jou ligt vergeet... er al sneeuw. Nee, nee. We, we hebben volgens mij nog maar twee dagen onder nul gehad, s'nachts. Dus volgens nog mij. nog steeds het... geen sneeuw. Nee. Ja, ik heb wel al een keer een laagje wit gehad door een flinke hagelbui, weet je wel? Maar dat is al na een kwartiertje is het weer vertrokken. Ja, precies. Um, voordat ik het vergeet, want uh, we hebben natuurlijk wat internetproblemen we begonnen er wel over. We, uh, het was het plan om uh, vandaag met wat camera's te proberen en uh, wat meer geluiden en dat soort dingen. Gaat natuurlijk allemaal weer niet lukken. <laughs> maar kom maar, on, uh, volgende week uh, proberen we het niveau weer naar een, uh, naar een plan hoger te tillen. Ja, we hadden uh, alle regiewagen buiten staan, maar ja. Wat zei je nou? We hadden al een regiewagen buiten staan en alles. Ja, ja, ja. precies. Ik denk, nou, Volgende kunnen we, week. Kunnen we iemand aannemen om onze producer te zijn? En, uh, precies. Nee, helaas, helaas, helaas. Um, deze week in tablets is dit, hè? Dus uh, is er nog... Uh, nou ja, is er nog iets, iets zinnigs te zeggen over vorige week? Want er zijn natuurlijk wel wel echt aankondigingen geweest. Daar komen we natuurlijk zo meteen op. Ja. Maar hardware... Uh, moeten we het eventjes... Uh, is het wat rustiger... Red de laatste tijd? Ja, want je hebt natuurlijk net de 6... achter de rug. En uh, de, daar zijn... De, de, de nieuwere... tablets gepresenteerd en getoond. En, en noem maar op. De dus vond... Red wordt bewaard... voor MBC. Ja, tussen 6... en MBC zal weinig uh, interessants... nieuws zitten. Ja, je hebt natuurlijk de geruchten... die altijd blijven bestaan. En... Uh, ...LG heeft wel iets nieuws gepresenteerd, dus er zitten wel wat kleine dingen tussen... ...maar niet echt iets waar, waar je warm van kunt worden. Ja, het zit, inderdaad, ik ga veel snel door, door het dokken heen... ik zie eigenlijk maar één hardware nieuwtje, hè? Dus, uh, LG Optimus en wat updates. Nou ja, goed, uh, waar kunnen we dan maar het beste mee beginnen... ...als we het over andere dingen dan hardware moeten hebben deze week? Ja, eigenlijk over het grootste nieuws, zelf. tenminste, dat, dat, uh, Apple pakt dat altijd groots aan... ...en dat wordt ook groots uh, uitgemeten in de hele media... Uh, iBooks, iBooks author en uh, iTunes U daar heb jij een heel mooi artikel over geschreven um, okay. wat ook aardig wat uh, reacties op heeft geleverd en uh, wat, wat mooi gedeeld is uh, via de social media en wat dus redelijk wel wat aandacht uh, krijgt mm -hmm. en uh, nou ja, de, de, dat is wel een interessante uh, lancering van Apple van iets wat eigenlijk al wel half of voor drie kwart bestond maar wat nou uh, door Apple grootste in de markt gezegd gaat worden ja, um, om het maar even kort samen te vatten, want ik denk iedereen die de moeite neemt om naar deze podcast te luisteren ook wel weet wat er van de week met Apple in Apple Land gebeurd is. Ik bedoel, dat kan je haast niet gemist hebben, maar er zijn dus drie nieuwe, uh, hoe noemen we dat? Apps, whatever, aangekondigd. De tweede versie van iBooks, dus iBooks 2, maar ook nu een eigen formaat binnen iBooks 2 en dat nieuwe formaat, hè, de, uh, de file-extensie. Uh, ge ...geeft eindelijk de mogelijkheid in, in iBooks om meer interactiviteit toe te voegen. Dus audio, filmpjes, uh, slideshows, vragen, uh, kekken, notitieopties, markeeropties en dat soort dingen. En wat mij betreft is dat eigenlijk een beetje het inlossen van een belofte van vroeger, zeg maar. Of vroeger, hè, anderhalf jaar geleden toen de iPad uitkwam... Uh, Vanaf het begin dacht iedereen natuurlijk: oh wacht, dan kan je natuurlijk veel toffere dingen doen met een boek. Hè? Ik bedoel, je kan filmpjes toevoegen, je kan audio toevoegen, je kan plaatjes toevoegen. Alleen dat kon niet. En nu met iBooks 2 uh, is het mogelijk om dus die veel interactievere boeken te maken. En de afgelopen week is vooral de aandacht gevestigd op uh, Apple in het onderwijs. En dan de voorbeelden zijn dus ook schoolboeken, tekstboeken. Uh, dat heeft, heeft allemaal wat problemen, daar komen we zo meteen wel eventjes op. Maar het is dus niet uh, alleen voor het onderwijs hè? Het is gewoon voor iedereen eigenlijk toch? Zeker, zeker. De aandacht uh, was heel erg op het onderwijs, maar in principe kan dat nieuwe kan gebruikt worden ook voor boeken die niet onder, een, uh, uh, uh, onder de noemer uh, lesboek vallen ofzo, weet je wel? Ja. Ja, maar die boeken die kunnen dus gemaakt worden met een ander stukje software dat Apple uh, uh, beschikbaar stelt voor de Macs, hè, voor iMac, MacBook en dat soort dingen. Uh -huh. uh, iBooks Author, en dat is in principe een combinatie tussen uh, Pages, Keynote en, en GarageBand, zeg maar, uh, veel drag en drop uh, een, een makkelijke tool om zo'n interactief boek te maken. Uh, en dan als laatste, maar daar komen we zo meteen ook dus echt als laatste ook op, iTunes U, dat vind ik het tofste, maar laten we het eerst even gaan hebben over de, de nieuwe interactiviteit van iBooks en iTunes Alter en wat dat betekent in het onderwijs. Want um, het is allemaal nog niet zo, zo cool als we allemaal zouden willen en het is allemaal nog niet zo interessant voor onderwijsinstellingen of voor het onderwijs uh, als optimaal zou zijn. Mm -hmm. Uh, misschien, uh, uh, ik weet niet precies wat, wat, wat de beste manier is om, om, om dit verhaal aan te pakken. Maar een paar dingen die belangrijk zijn om te beseffen is dat uh, de Apple onderwijsaankondiging natuurlijk in Amerika wat meer uh, gewicht heeft. Omdat ze daar al samenwerken met de drie grote uitgeverijen van tekstboeken. Ja. Uh, en dan van schoolboeken bedoel ik dan in dit geval. Dus daar... Uh, voor, voor Amerika is het sowieso al wat interessanter in Nederland. Toen kunnen we daar natuurlijk nog wel even op wachten. Nou, de demo's van die dingen zijn natuurlijk hartstikke cool. Ik heb, heb je gekeken? Heb je wat dingen van gezien? Ja. Ja, jouw ah, dat... jou hands-on ervaring natuurlijk. Oké, okay, ja. Uh, ja, goed. Dat ziet er natuurlijk allemaal wel heel erg leuk uit. Een, een, een paar problemen die er meteen al heel makkelijk zijn te herkennen... Is, uh, zijn onder andere... Die bestanden zijn onwijs groot. Ik heb zo'n boek gedownload van twee uh, hoofdstukken. En dat was volgens mij al 700 MB of zo. Dus je moet je je voorstellen hoe, hoe groot zo'n boek is als je een, een volledig tekstboek van 400 pagina's hebt. Ja, maar het gaat uh, erom om, het gaat er om de hele, je hele studie eigenlijk? Nou, daar da, da, da, da, da komen we op. Okay. Want dat, okay. dat is nog namelijk een van de, een van de problemen. Uh, als we het eerst even over, die, over iBooks 2 hebben... Ja, ja. dan uh, is, is, is gewoon de filesites, wat mij betreft, al een van de dingen die in het oog springt, omdat uh, embedded filmpjes en dat soort dingen, filmpjes die toevoegen aan, aan, aan het boek, dat voeg je dus ook toe als bestand. En dat kan je dus niet zeggen van. Uh, voeg dit YouTube filmpje toe. Of in ieder geval die mogelijkheid heb ik nog niet gevonden. Maar dat resulteert natuurlijk wel in massive boeken. Zeker als je iedere drie, uh, drie pagina's een filmpje ter illustratie hebt of wat dan ook. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk nog andere dingen die ook veel ruimte, slideshows en dat soort dingen. Dus dat is gewoon een, een, een, een, het makkelijkste te benoemen probleem. Uh, de, het grootste probleem uh, in, in het algemeen is denk ik dat dit een... Uh, gesloten bestandsysteem is. Hè? Een, ik weet niet wat precies het Nederlandse woord voor is, maar dat het een, een, een, een bestandsformaat is dat alleen door de iPad met de nieuwste software gelezen kan worden. Nou ja, goed, dat maakt de, uh, de kans op uh, wijde adoptie zeg maar. Dat maakt dat wat mij betreft in mijn beleving wat kleiner, want het is denk ik voor een onderwijsinstelling niet echt heel verstandig om je vast te zetten aan uh, één hardware of aan één ecosysteem uh, ja god uh, Maar dat wil Apple het... wel. Apple wil eigenlijk dat elke school uitgerust wordt met een iPad, toch? Oh. Uh, ja, kijk, uh, bedoel, los van het feit dat er een paar duidelijke, commercieel interessante opties zijn, dus ze zullen meer iPads verkopen, ook al zouden ze dat misschien wat tegen een fixe korting doen, dat weten we nog niet. Uh, het is natuurlijk een vendor-lock-in, hè. Ik bedoel, als jij uh, het voor elkaar kan krijgen dat studenten of uh, middelbare scholieren de eerste paar jaar van hun studie of de, tijdens hun studie een iPad gebruiken kan je er donder op zeggen dat ze na hun studie ook een, een nieuwe iPad blijven gebruiken, want ze hebben immers al die schoolboeken, eh, ze hebben al die informatie, ze zijn eraan gewend ze hebben misschien eens een keertje een Apple TV gekocht omdat ze in een studentenkamer ook eh, de filmpjes op het grote scherm willen spelen, weet je wel, dus het is een Vendor lock-in, ze kopen apps en dat soort dingen dus dat, dat, dat lijkt me een, een, een logische uh, een logisch voordeel voor Apple als het zou lukken uh, maar die, die brede adoptie van zo'n zo iPad als, als, als systeem... dat moet wel betekenen dat er end-to-end -end oplossingen zijn. Hè? Content is voor die iPad. En op dit moment, ook al zijn er dus nu samenwerkingen aangekondigd met die uitgeverijen... is het nog niet zo dat ik heel erg zie dat er echt pakketten zijn dat een school... Zeg maar, je bent een... Laten we net doen, alsof je in Amerika wonen. Dus je bent een, een, een, een, een K-12 school. Een middelbare school. Mm -hmm. En dat je een iPad kan kopen... Zeg maar, met de studiekorting... Als school, zeg maar, voor 300, 350 euro. En je kan voor een x-bedrag... 300 euro, 500 euro, whatever dollar... Kan je uh, al het lesmateriaal kopen... Wat je nodig hebt tijdens je studie. Om de, nou ja, goed. Dat zou, als dat zou kunnen... Is dat een mooie oplossing. Dan is die iPad... ...je studietool, zeg maar. Hè? Dan ja, wordt die iPad belangrijk voor alles wat je doet. Je kan je notities erop nemen, je kan erop op internet, maar je kan al je boeken erop lezen. Je kan euh, relevante filmpjes, uh, als er een systeem is, dat je je vragen en antwoorden uh, kan stellen. Dat de toetsen ja. eventueel afgenomen kunnen worden. Uh, maar dat, dat soort dingen, een totaalpakket. Een iPad zou dan gekocht worden door studenten zelf, en niet door de school. Uh, in Amerika is, uh, is het volgens mij gebruikelijker dat een school ze allemaal koopt ...en die levert aan, aan de klanten, of aan, aan, aan scholieren. Ja. Uh, en dat zou dus betekenen dat het of uit budget gaat... ...of dat, dat wordt verdisconteerd in uh, geld. de kosten. Ja, ja precies. Ja, dat lijkt me het meest van liggen, want je liggen. Want nee, ja, de gemiddelde student betaalt zich schil aan boeken natuurlijk. Die kosten gemiddeld uh, wat is het, uh, 100 euro per stuk... Um, en, en die moet je 5, 4, 5, 6 jaar lang kopen. Dus ik kan me voorstellen dat een school zegt: van ja, die boeken betaal je nou 15 dollar maximaal voor. Uh, betaal maar mee aan die iPad. Ja, want dat is een van de dingen die wel heel erg interessant is. Uh, natuurlijk van, van, van het nieuws van, van de week. Want het lijkt erop, al is het nog niet 100% duidelijk. dat er een plafond is van 15 dollar voor een, voor een schoolboek. Mm -hmm. Dat betekent dus dat de beste schoolboeken 15 dollar kosten. en alles wat minder is, hopelijk bijvoorbeeld 5 of 10 dollar. Uh, dat kan, omdat, uh, nogmaals, we hebben het over het Amerikaanse model, en in Nederland is het volgens mij niet zo heel erg veel anders, uh, in het geval van schoolboeken, is dat zo'n school, die koopt boeken bij een uitgeverij, die koopt zeg maar honderd uh, uh, uh, wiskundeboeken voor, voor eerstejaars, en die levert vijf jaar lang die dat, dat boek aan die eerste jaar, is. dus aan het eind van het jaar leveren de studenten of de scholieren hun boek weer in en gaat naar het volgende jaar. Dat betekent dus dat er 100 keer 100 dollar wordt betaald voor, voor dat ding en daar moeten ze 10.000 dollar, en daar moeten ze mee doen. Als iedere student ieder jaar een boek koopt, dan heb, heeft de uitgeverij een stuk uh, uh, terugkerende inkomsten wat natuurlijk interessant is op papier en hoe dat dan precies zit met, uh, met het verrekenen wat nou wat, nou wat kost en uh, wie het voordeel daaraan heeft. Uh, lijkt het er in ieder geval nu in eerste instantie op dat het vooral de mensen zijn die het betalen voor de boeken er een voordeel bij hebben. Omdat nu een schoolboek kost 60 tot 80 dollar of tot 100 uh, nog wat dollar en dan wordt het 15 dollar. Dus dat zou goedkoper worden. Ja. Alleen wat ik bedoel zeggen met een totaalpakket is dat dat is heel interessant... Op het moment dat het overgrote deel van je van, de, van het materiaal dat je nodig hebt ook beschikbaar is. Want op dit moment lijkt het in, in mijn beleving in ieder geval nog op dat een iPad een extraatje is. Want er zijn maar een paar schoolboeken. En er zijn, als we zo meteen op iTunes zijn, dan zijn er nog maar een paar uh, cursussen of vakken. Uh, <lacht> En dan is het een extraatje, wat toch wel een kostbaar extraatje is. Want een, een, een iPad is niet goedkoop. Ik bedoel, er zitten ook nog wat andere kosten aan, hè, aan zo'n iPad. Uh, uh, je, je moet er eigenlijk ook een hoes bij hebben, want zo'n ding is toch wel erg dun en, en, en gevoelig. Je kan hem niet zo makkelijk laten vallen, dus hij zal een keer misschien wel vervangen moeten worden. Ja, precies. Je hebt een uh, verzekering sowieso nodig. Ja. Nou ja, noem het maar allemaal maar op. En dat is dus uh, best een kostenpost waarschijnlijk. Zeker als het niet als... ...hoofdapparaat gebruikt kan worden, maar als extraatje. Ja. Dus dat is een beetje het ding. Op het moment dat er totaalpakketten zijn, lijkt het me heel erg interessant... Uh, voor, ...voor onderwijsinstellingen om naar zo'n oplossing te kijken. Maar het probleem is, dat door de keuzes die Apple lijkt te maken nu... ...dat ik denk dat de kans dat die adoptie, dus dat er totaalpakketten gemaakt worden... Mm -hmm. ...door een breed genoeg... Uh, uh, aantal publicisten, uitgeverijen, uh, docenten, professoren... noem het allemaal maar op, niet zo heel erg groot is. Want uh, Apple maakt een paar keuzes voor een gesloten filesysteem, Een, een, een recht om alleen uh, de, de enige distributeur te zijn van het bestand... op het moment dat je dat bestand wil verkopen. Uh, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat druist een beetje tegen... Tegen veel principes van mensen in het onderwijs. in Zeker als je ziet Nederlandse discussies. Op, ik heb op Google Plus heel erg veel. Ook op mij is gereageerd. Maar ook op andere dingen heb ik gelezen. Dat is toch wel iets wat mensen een beetje tegenstaat. Plus natuurlijk. Dat het grootste nadeel is. Van een, van een gesloten bestandssysteem. Is dat je het maar op één apparaat kan. Uh, uh, kan lezen, dat is niet zo'n heel groot probleem als school aan iedere student zo'n zo iPad kan leveren, ja. maar dat is een ander ding als er een school kiest om te zeggen van goh, uh, jullie kunnen via ons een iPad kopen met korting maar niet iedereen heeft geld voor een iPad dus niet iedereen koopt een iPad en dan heb je mensen die uh, heb je een verschil hè? in de klas niet alleen <laughs> qua aanzien omdat er eentje misschien een iPad hebt, nou Apple is al lang niet meer stoer gelukkig, dus dat zal wel meevallen maar wel in toegang tot lesmateriaal ja goed, dat zijn een paar dingetjes die... die hè? Maar wat is dan de eerste stap eigenlijk? Dat, dat de uitgevers uh, met Apple onder tafel moeten om dat uh, voor elkaar te krijgen? Want ja, je gaat niet een iPad en al die zooi aanschaffen wanneer maar 10-15% van de uitgevers eraan meedoet. Um, of is het aan, aan de scholen om die eerste stap te nemen? De eerste stap denk ik. Uh, wat mij verstandig lijkt is dat Apple een webinterface maakt voor iBooks 2. Oké. Okay. Dus dat gewoon op uh, een Windows computer, een Mac computer, een Linux computer... en misschien zelfs wel een Android tablet... dat het in ieder geval mogelijk is om de content te bekijken. Misschien moet je dan wel nog een Apple ID hebben om die content te kopen. Dat is allemaal nog tot daaraan toe. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er een webinterface komt... zodat het in ieder geval uh, dat ze een wat grotere stok hebben om te slaan... en een beter argument dat ze zeggen van ja, maar het is overal toegankelijk. Tweede ding is dat ze de rechten die ze nu eisen op het bestand dat gemaakt wordt in iTunes Author, dat ze die eventueel versoepelen of de, uh, een hoop opheldering op, opgeven. Want op dit moment is het zo dat als je een, een, een lesboek of een boek uh, maakt in iTunes Author uh -huh. uh, en je slaat hem op, dan, dan kan je hem dus exporteren hè, als .i-boek, uh -huh. uh, dan zegt Apple je mag hem weggeven dat mag je doen via je website, zet hem maar online en uh, whatever. Maar op het moment dat mensen op welke manier dan ook voor moeten betalen, dan moet dat verplicht gaan via de uh, Apple Store. Dat is voor mensen die bekend zijn met Apple, is dat een heel logisch iets. Want dat doet Apple altijd. Alleen voor... Uh, de eerste reacties die je ziet van schrijvers en dan ook van docenten... is van, hè, maar ben ik dan uh, het recht op mijn, uh, op mijn werk kwijt? Mijn copyright? En het is wat mij, zoals ik het begrijp... is het alleen maar het recht op distributie van het bestand... Zoals het niet zo heel goed verwoord is, zijn mensen bang dat ze hun copyright kwijtraken. Uh, kwijt dus wat ja. verstandig is, wat mij betreft, is dat Apple uh, daar opheldering over of, uh, uh, opheldering gaat geven. Ja. Zodat daar wat meer duidelijkheid over is. En wat mij betreft, in plaats van een... Um, App Store zoals je hem kent op je, op je iOS device. Meer kiezen voor het Mac App Store model. Uh, daar hebben softwarefabrikanten ook de keuze om het op hun eigen manier te, te verkopen. En dan zie je dat uh, Mac App Store alsnog een enorm succes is omdat ze kiezen... Uh, bewust voor de, voor de Mac App Store omdat dat wat voordelen biedt qua bereik, hè. Mensen, ogen die op je software komen komen nou eenmaal meer mensen in de App Store dan, of in de Bookstore, iBookstore dan op, dan op je eigen website van een uitgeverij uh, en dan heb je ook nog dingen als uh, dingen die automatisch geüpdatet kunnen worden via de, uh, via de App Store dus het heeft voordelen, maar laat mensen daar zelf voor kiezen uh, dan heb je die angst over van, ben ik mijn uh, copyright kwijt of waarom word ik beperkt in de distributie van mijn bestanden uh, dan heb je die angst kwijt en dan heb je al kans dat er wat meer mensen wat mee gaan proberen uh, daar is nauw mee verbonden dat iTunes Alter heel leuk is op dit moment ziet er allemaal kekkig uit maar dat mag nog wel wat uitgebreid worden en dat heeft onder andere te maken dus met dat met, met dat rechten als ze dat zouden kunnen doen dan kunnen ze ook betere import- en export functionaliteiten bieden uh, dus dat het wat makkelijker wordt om die content te importeren en exporteren. Maar Apple kennende, de, de, die, wat jij zegt, de manier om, om via het web toegang te krijgen tot de content en, en wellicht op andere apparaten. Ja, Apple kennende gaat dat gewoon niet, niet proberen. Dus moeten we of accepteren of naast ons neerleggen, toch? W wat gaat niet gebeuren, zeg je nou? Nou, dat je via andere apparaten toegang krijgt tot je content. Op je iPad, zeg maar, je e-books e mm -hmm. dus. ICloud. Ja, god, uh, ik, ik, ik zie dat ook niet zo snel gebeuren, al weet ik het niet. Als je ziet wat Apple met iCloud probeert, ja. die hebben ook een webinterface. Mm -hmm. uh, dus dan kan je een iPhone hebben en dan kan je alsnog je dingen managen via je Windows uh, browser. Hè, Chrome, uh, i, whatever. Ja. Uh, dat geeft mij aan dat ze in ieder geval niet helemaal tegen het idee zijn van webinterfaces. Okay. Uh, en uiteindelijk... Is het zo dat als de ervaring op een iPad een stuk beter is, gewoon omdat touch interface, uh, beeldkwaliteit, snelheid van de processor, het scherm, dat, dat soort dingen, als dat gewoon het voordeel is ten opzichte van het kijken op je computerscherm... Dan krijg je die keuzes alsnog. Maar we kunnen er wel gerust van uitgaan. In een wereld waar we het hebben over iPads in de klaslokalen... hebben de scholieren in ieder geval toegang tot één scherm. Of het nou een tablet is of een, of een computer thuis. De meeste studenten uh, scholieren hebben toegang tot één computerscherm. Zorg dat op ieder computerscherm die content te zien is... zodat je niemand buitensluit van die revolutie in digitale schoolboeken. Ja, Dan krijg je dus sneller een groter aanbod. En zorg nou gewoon dat de keuze voor die iPad komt... uit een verbetering van de ervaring van die content. Ja. Niet omdat het de enige manier is om die content te bekijken. Dat lijkt me voor het onderwijsgedeelte... Uh, voor de werkentijd die we hebben in de podcast op deze manier... Uh, lijkt me dat een van de belangrijke dingen om eruit mee te nemen. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Nee, daar ben ik het absoluut wel mee eens. Um, ik zie daar, al, ja, moet ik dat zeggen, absoluut wel kansen voor. Maar het, het is allemaal zo, zo van, je, voor mij persoonlijk van, oké, okay, dus dan zit ik voor de rest van mijn studie vast aan Apple. Of in ieder geval voor de rest van, ja. ja Zoals zo op de manier wat het op nu staat, hè? ja. ja, ja. En, en dat gevoel dat, dat wil ik bij geen enkele fabrikant hebben van. Oké, okay, dus um, als ik over twee jaar, uh, um, weet ik wat, uh, andere dingen met Android doe, of daar kan ik meer mee. Of dat wordt populairder. Um, dan uh, is het jammer, want ik moet gewoon een iPad. Dus dat, dat, dat gevoel dat, dat zit bij mij sowieso niet zo goed. Daar zou ik niet snel van gaan. Ah. Ik denk, uh, ik dacht dat ik applaus had, maar dit is volgens de Crowd go, go, Goes Wild. Ik denk dat ik ben het helemaal met je eens, want we zijn het in dit geval met elkaar eens. Zo'n vendor lock-in of een gesloten ecosysteem is voor het onderwijs, dat, dat strijkt een beetje tegen de haren in, hè, ja. voor, voor het gevoel, en dat ben ik, ben ik helemaal met je eens. Dat zou natuurlijk wel meteen ondervangen kunnen worden door gewoon een webinterface aan te bieden. Ja. Uh, dat zou hè, het al een stuk minder erg maken. En dan, maar dan een webinterface ik, van iTunes U, Wat bedoel je dan? Nee. Ik bedoel een webinterface van iBooks, net zoals Kindle okay. Reader. Okay. iTunes U is namelijk een heel ander verhaal. Uh, dankjewel dat je het dat je makkelijker uh, maakt om, om, om door te gaan naar <lacht> het volgende dingetje. Uh, iTunes U is namelijk, zeker uh, zoals het er nu uitziet, uh, over, overigens voordat we doorgaan, want wat we, alles wat we nu zeggen te maken heeft, is dit is de eerste stap volgens mij, of een van de eerste stappen van Apple in, in, in, in, in het onderwijs. Ja. Uh, we bespreken het zoals het er nu uitziet. Uh, het kan heel goed dat er nog andere aankondigingen komen. Als in uh, uh, deals die Apple sluit met schooldistricten in Amerika. Dat ze gewoon iPads verzorgen voor, uh, weet ik, voor 150 dollar, whatever. Uh, Apple heeft die mogelijkheden. Ze hebben bijna 100 miljard op de, op de bank. Ze zouden er iedereen drie kunnen geven en nog steeds lachend uh, uh, uh, meer geld hebben dan, dan welk ander bedrijf dan ook of Griekenland. Ja, precies. Dus, ik bedoel, hè, er kan nog een heleboel gebeuren waardoor het interessanter kan worden. Uh, Apple heeft in ieder geval de mogelijkheden en de lange adem om, om dingen te gaan proberen en, en te forceren. Dus dat gezegd hebben, dan kunnen we over naar iTunes U. Dat is wat mij betreft voor op dit moment, is dat een mooi proof of concept dat je via een app een heel curriculum kan aanbieden. Dus uh, gestructureerd kan laten zien wat moet je deze week doen. Wat kan je in dit geval kijken of luisteren. Welke opdrachten moet je maken en welke boeken moet je lezen. Uh, het is als een soort blackboard... Uh, meets app, zeg maar. De meeste mensen denken dat we al bekend zijn met Blackboard. Zo'n intranet van school, zeg maar. Hmm. Uh, een plek waar je berichten kan lezen van je docent. Waar je je, je schema's kan vinden en dat soort dingen. Dat is de iTunes U-app. De iTunes U-app, uh, de toegang tot de content die wij hebben, hè, de, de wereld op dit moment, zijn allemaal van uh, onderdeel van een soort Open University-achtig project. En er is ook een, een universiteit die Open University heet. Dat is een beetje verwarrend, maar er is een, een of andere leerproject dat Stanford, MIT, Yale, uh, Open University, Harrison Community College, en weet ik veel, allerlei instituten die bieden gratis hun... Uh, een paar van hun colleges aan. Maar dan wel de volledige colleges nu in de nieuwe iTunes U-app. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld twaalf weken lang... videomateriaal hebt, maar ook de syllabi die erbij horen... Uh, ook de opdrachten, maar ook vaak de, de antwoorden van de opdrachten... zodat je jezelf kan uh, beoordelen en graden. Hè? Ja. En dat zijn echt prachtig mooie pakketten... Uh, om bijvoorbeeld een introductie tot robotica... Uh, Basisstatistiek, uh, autisme en gerelateer, gerelateerde aandoeningen. Zijn er zijn echt een paar hele mooie cursussen te volgen via de iTunes U app. Alleen dat is wat mij betreft: staat dat uh, in zoverre los van Apple in het onderwijs. Uh, los van dat het meer de iTunes U app een proof of concept is voor. Docenten en, school, en uitgeverijen en, en schooldistricten om te zien dat we, hoe kunnen we die data gestructureerd aanbieden. Uh -huh. Want dat, hè, dat, dat blijkt uit die app, maar het is meer een ding van Apple biedt uh, gestructureerd content aan aan de huidige klantenbase... of toekomstige klanten. Dus ik denk dat het voor jou en mij interessanter is om het op dit moment te gebruiken uh -huh. dan dat het is. Uh, voor een middelbare scholier die toevallig een iPad krijgt van zijn schooldistrict. Ja, maar ik kan me er wel voorstellen dat scholen... Ik vind het juist een heel belangrijk element voor de hele integratie van Apple met scholen of de combinatie. En dat het juist het distributieplatform is. Het is niet letterlijk een distributieplatform. Maar juist dat iTunes U geeft net dat beetje extra waardoor scholen compleet digitaal kunnen gaan. Ja, ja oh nee, daar ben ik helemaal met je eens. en Waar we het de eerste kwartier over hadden, zo'n totaalpakket, ja. daar heeft iTunes U dan ook echt de belangrijkste rol in als het gaat om het weergeven van dat totaalpakket. Hè, het structureren van de data, het, het, het uh, uh, inzichtelijk maken van wat welke week gelezen moet worden, opdrachten, berichten van docenten, uh, communicatie heen en weer. Uh, dat, dat zou iTunes U heel erg zijn. Uh, maar daar hebben we nog helemaal geen voorbeelden van hoe dat zit, ook echt in een daadwerkelijk schoolsysteem waar, waar scholieren naar school gaan. Wat we nu alleen hebben zijn aangeboden cursussen van uh, universiteiten bijvoorbeeld, die bedoeld zijn om thuis te volgen door jou en mij. Ja, precies. Dus dat, dat bedoel ik. Dus dat is wat voor ons het, het leukste is, omdat je gewoon toegang krijgt. Uh, die je overigens ook wel via het internet met een hoop uh, knip en plakken en, en uitzoeken uh, veel kan vinden. Maar we krijgen nu een heel mooi weergegeven gestructureerde uh, overzicht uh, van een 24, uh, volgens mij zijn er dus iets van 24 op dit moment beschikbaar, cursussen die je kan volgen via je iPad. Nou, dat is hartstikke leuk. De iTunes U-app is te downloaden via de App Store. Probeer het. Of kijk even het filmpje via de, uh, via de website van Martijn Tablets Magazine. Daar staat volgens mij een filmpje van mij ergens. Um, of probeer het gewoon zelf en dat is de beste aanrader want dat is wel echt een van de toffere dingen als het gaat van wie heeft een voordeel bij, bij het nieuws van Apple uh, op dit moment noem ik het niet het onderwijs maar zeg ik, daar heb ik ook over geschreven ik denk dat wij, jij en ik eh, en de luisteraars het voordeel hebben omdat we en goedkoop schoolboeken kunnen kopen waarschijnlijk in de toekomst en uh, een geschiedenisboek leest leuker als een Wikipedia denk ik mm -hmm. uh, en we hebben iTunes U... waardoor we mooi gestructureerd... thuisstudies kunnen gaan volgen... Uh, ter zelfontplooiing, zelfontwikkeling, denk ik. Oké. Zou we het afsluiten? Ja. Nou ja, afsluiten. We, we, we kunnen nog even over een ander boek gooien... want dat is eigenlijk het volgende onderwerp. Um, want... Um, toevallig op dezelfde dag dat, dat Apple... Uh, dat iBooks 2 en iTunes U... Wat ben aan toe? Ze gaan tikken. Uh, introduceerde... Um, Kwam Motorola ook met een persbericht naar buiten van... Uh, ja, wij zijn eigenlijk met iets, iets, iets, uh, iets wat erop lijkt uh, bezig. Want wij zijn ook bezig met Amerikaanse scholen om die te voorzien van Xoom-tablets. Nou, zelfs dus Xoom-tablet vind ik nog niet heel interessant. Want het kan, voor mij betreft ook een andere Android-tablet zijn. Maar die scholen waar zij mee bezig zijn, die geven de voorkeur aan Android. Omdat Android... Uh, uh, ...veel opener is wat dat betreft en ze al integratie hadden met Google-applicaties zoals Google Docs... Een hele, ...wat een hele belangrijke is voor uh, digitaal uh, delen van bestanden en het samenwerken aan bestanden. Dus Android wil daar ook wel in meegaan, maar die is dan wel meer afhankelijk van hoe uh, fabrikanten als Motorola en Asus en Samsung dat gaan aanpakken. Uh, maar hoe zie jij de, de kansen van Android om hetzelfde te bereiken of om meer te bereiken dan, dan Apple in dit geval? Oh, dat is wel een goede vraag. Ik heb alleen het filmpje opgekeken gekeken vanmorgen van, de, van, van, van Motorola. He, die mm -hmm. hadden zo'n Motorola in, in het onderwijs filmpje. Daar was ik niet van onder de indruk. Uh, dat leek mij gewoon als van, uh, we geven ze een tablet mm -hmm. en op een tablet kan je natuurlijk dingen doen, zeg maar. Je kan er op je internet, en je, kan er, ja. he, je kan eventueel, uh, mocht je een pdf hebben, kan je die pdf erop lezen. Uh, het verschil tussen Apple en Motorola is dat Apple in ieder geval de eerste stappen probeert te doen om een ecosysteem eromheen te creëren. Echte aangepaste content. Uh, uh, maar is I Android you, uh, niet het, het ecosysteem? Nou, Be ik ja, bedoel, Android maar... heb je alles los. Maar je zou kunnen zeggen, Android is het ecosysteem. En daarbinnen heb je Google apps, uh, tot, tot, tot, tot eigenlijk alles wat je ook binnen de app, Apple. Uh, uh, iTunes. Oh ja, ja, maar met een, met, met een, een studie-iPad kan je nog steeds natuurlijk ook dingen doen die wij nu ook kunnen met een iPad. Dus ja, dan, zou, dan noem je ook het Apple het hele ecosysteem. Ik bedoel meer onderwijs-specifieke software. Dat okay. miste ik nog een beetje in, in, in Motorola. En uh, hoewel jij net degene bent die mij introduceert, dat concept dat ze makkelijk toegang hebben tot Google Docs en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dan denk ik, oh ja, ja, goed. En dan denk ik, oh, oh ik heb wel eens Google Docs op mijn Android-tablet gebruikt. Wat een hel. <laughs> dat werkt nog geen meter. Okay. Dus dat is wel cool. En ik hoop. En ik zit echt met mijn handen tegen elkaar nu. Wat uh, mij betreft mag welke uh, platform een succes worden. Erin zit me echt geen fuck. Maar als Android. of uh, als Google Docs maar in mobiele browsers maar beter wordt. Dat zou echt heel erg fijn zijn voor mijn leven. <laughs> dat, uh, dat mag echt mag een heel stuk beter. Bijvoorbeeld, dat is een van de grootste dingen die ik heb met die Transformer Prime. Mm -hmm. Allemaal hartstikke cool. Allemaal hartstikke mooi. Maar er is gewoon nog niet echt een goede Google Docs. En dat maakt zo'n zo keyboard opeens een stuk minder interessant. Wat mij betreft, want... Het meeste wat ik tik, zijn inderdaad spreadsheet, Word documenten, dat soort dingen. Ja. Uh, en dan noem ik het Word, tekstdocumenten. En dat doe ik in Google Docs toevallig. Dus uh, op het moment dat dat goed werkt, dan kan ik zo'n Transformer Prime gebruiken in plaats van mijn laptop. Op dit moment is dat nog niet goed genoeg wat mij betreft om het überhaupt te overwegen. Om, uh, om dat op die manier te vervangen. Mm -hmm. En hetzelfde geldt dus voor Motorola en het onderwijs. Ik was niet echt onder de indruk. Aan de andere kant lijkt het alleen maar goed hoor, want er zijn Naast Apple is er nog een andere uh, uitgeverij die niet meedoet aan die. die niet onder die drie uitgeverijen valt, maar die is met zijn eigen systeem gekomen. Okay. Er was later nog weer wat nieuws. Uh, Beweging in die educatieve markt lijkt me gewoon een goede zaak. En uh, net zoals altijd zou het een jaar duren voordat we in ieder geval de eerste, eerste trends kunnen gaan spotten. In ieder geval leuk om te gaan volgen. En uh, het lijkt onvermijdelijk, natuurlijk, dat we over een x aantal jaar onze kinderen met iPads of in ieder geval whatever tablets of chips in hun hoofd implanten. <laughs> Veel uh, whatever cyborg uh, studies. Volgen. Nee, ab absoluut. Maar ik denk niet dat we dat gaat. Ja, we moeten het niet laten op we. ...ze, de fabrikanten... ...en dan heb ik het over Apple, Motorola, Android... ...en, en dan vooral ook de scholen en, en de regeringen... ...moeten het niet laten uh, aankomen... ...op, uh, op een fragmentatie... ...dat de ene school maakt van dat gebruik... ...de andere school maakt van dat gebruik... ...en uh, op een gegeven moment weten de studenten ook niet meer... Uh, ...of ze nou een Android hebben. Nee, dat is een, een van de grotere risico's eraan hebben. inderdaad. Dus, nee, dat is uh, een van de risico's eraan. Ja. En daarom uh, zou ik in ieder geval zo ver uh, zien... ...dat er voor altijd, voor ieder platform... ...ook een webinterface is... Ja. En uh, cross-compatibiliteit zou natuurlijk helemaal te kek zijn. Maar dat zullen we allemaal gaan zien. Ik ga, ik ga niet op de knop drukken kijken of we uh, een, een geluidje als, uh, als overvloeiing naar het nieuwe onderdeel kunnen doen. Hoor je het? Ja, ik hoor nog niks. Ik had ook niet gedrukt, grapje. Oh, oh nu druk ik twee keer. Mislukt. Hey, uh, Nick en het app-segment. Ja. Oh, Auw. Oh. Jongen, kom hem elke niet tegen. Volgens mij heeft hij toetsenweek of zo. <laughs> ja, is in, is in Twente is dat het de derde week van januari. Geen idee, ik slaag eens op Google Plus dat er meer mensen uh, mondelingen okay. houden en zo. Oké, okay, zou goed kunnen. Maar goed, dan heb ik in ieder geval even snel een paar appjes uitgekozen. Want gisteren heb ik Evi gedownload. En er zijn apps met vrouwennamen die zijn erg uh, populair de laatste tijd, vooral sinds Serie. En dat is uh, ook eigenlijk een hè? Die, die praat tegen je, tegen je machine apps. Ja. Uh, Evi is een soort serie, maar dan beschikbaar voor uh, allerlei andere iOS apparaten. Het ziet er op het filmpje heel erg cool uit. Google it, Evi. Maar andere iOS apparaten? Wat zeg je? Wat bedoel je met andere iOS apparaten? Nou, uh, uh, Siri is alleen beschikbaar op iPhone 4S. Oké, okay. ja. Hm. En niet op iPad 2 of iPhone 4 of whatever. <kwijnt> Uh, Evi wel. Het werkt op hetzelfde principe. Ja, het heeft iets minder haken in het systeem, zeg maar. Uh, API-toegang, zeg maar. Ja. Maar het zag er al op filmpje heel erg cool uit, ik heb gisteren voor 70 of 80 cent gekocht. Okay. En ik kan, kan het nog niet goed kunnen gebruiken omdat elke keer die servers overloaded zijn. Het stond gisteren op TechCrunch, dus er zijn waarschijnlijk een miljoen apen die dat hebben geprobeerd nu. En uh, dat, dat, dat was niet zo succes, dus uh, misschien interessant om het in de gaten te houden in ieder geval. Uh, voor Android heb je natuurlijk al Siri omgedraaid, Iris. Ja. En, uh, nou, dat werkte wel goed hoor. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat zijn eventueel snelle, snelle aanradertjes. En uh, ik heb eigenlijk niet gecontroleerd of het ook voor Android uh, te koop is, maar whatever. Uh, mijn favoriete app de laatste week, of mijn favoriete game op de iPad, die heb ik al heel erg lang. dus al een oud spel, of een relatief oud spel, maar dat heet Spirits. Ja. En dat lijkt een beetje op lemmings. Je krijgt allemaal oh, uh, cool. spookjes. Die, uh, het, sowieso, het hele sfeertje van het spel, de, de graphics en het geluid, echt heel goed. Echt leuk, euh, mooi gedaan. Uh, maar dan krijg je dus allemaal van die spookjes. En die spookjes hebben maximaal vier functies: ze kunnen een plant worden, ze kunnen graven. En een of andere uh, wolbal zodat je wind kan tegenhouden. En wat is nou het laatste nog? Graven, plant, wolbal en blazen. Uh -huh. eh, dus uh, andere spookjes omhoog blazen. Ja, en met die functionaliteit moet je dus door allerlei levels toekomen. En dan moeten die, die, die spookjes naar een portal. Eh? Zo'n zo zo zo vortex-achtig ding, weet je wel. Ja. Uh, en dat is gewoon een heel cool spel. Dus uh, dan dacht ik van, hebben we in ieder geval twee apps, uh, Voordat ik jou kan vragen naar uh, de LG Optimus Pad. Daar wil je mij naar vragen? Ja, daar heb je nieuws over. Ja, nieuws, nieuws. Ja, nou goed. Om um, even kort uit te leggen. LG heeft. Shit, ik gewoon niet wat Het doet pennen niet doorheen praten, dan viel het niemand op. <laughs> Valt niemand op. Nou, ik denk dat dit wel opvalt. Oké, okay, ik zou stoppen met het met spelen met het soundboard. Dan moet je nadenken. Oké, okay. uh, LG, uh, inderdaad. Um, die heeft uh, de, de Optimus Pad LTE gelanceerd in Korea en uh, die komt waarschijnlijk ook naar andere uh, landen. Um, en dat is op zich uh, opvallend omdat de Optimus Pad um, een uh, dual core Tegra 2 tablet is die nagenoeg hetzelfde is als de eerste generatie Optimus Pad. En we kennen de eerste generatie, generatie Optimus Pads van natuurlijk de 3D camera en de 3D weergave waar je nog een brilletje voor nodig had. Het was een van de grootste flops van afgelopen jaar. was volgens mij 799 of 899 euro. Ik kan je niet eens herinneren, joh. Nee, nee, goed. Die, daar is dus heel kort aandacht aan besteed. Die beschikte over twee 5 megapixel camera's aan de achterzijde. Waarmee je dus 3D-opname kon maken. En die kon je dan met een kleurenbrilletje afspelen op je scherm. Of via een uh, via kabels naar je HDTV sturen. 3D-TV. Nou, dat is een leuke nadeling. Maar het ding is gewoon niet verkocht. En, en uh, want het enige wat hij extra had boven andere tablets was... Uh, nou ja, de... Uh, de, de, de, de 3D-camera. En nou goed, daar is gewoon geen interesse voor. Zeker niet dat je er zoveel geld voor extra neer moet leggen. Dus LG heeft gedacht: van goed, nou die gaan we er, uh, eraf halen, want uh, de, dat, dat werkt niet. En daar hebben ze een 8-megapixel-camera uh, voor in de plaats gezet. van de achterzijde, dus maar één camera. Ja, voor de rest hebben ze eigenlijk vrij weinig aanpassingen gedaan. Want het ding, ding draait ook nog steeds op Android Honeycomb. En dat vind ik toch wel het meest uh, belachelijke. Uh, nu een tablet lanceren in 2012, bijna februari. Dual Core Tegra te te te te 2 processor en Android 3.2 Honeycomb. Nou, ja, dat, dat, dat, dat snap ik helemaal niet. Want je hebt al zoveel uh, aangekondigde tablets en, en nieuwe modellen. Die uh, beschikken over in ieder geval een quad core processor. Um, en daarnaast gewoon Android uh, 4.0 Ice Cream Sandwich als besturingssysteem. Dus uh, LG loopt uh, echt... Ver achter wat dit betreft. En dit is eigenlijk denk ik wel de, de, de klap die het bedrijf nou krijgt in de tabletmarkt. van uh, Die komen hierna niet met iets, uh, iets nieuws. Uh, want ze gaan natuurlijk dus goed. Is nog iets goed? Op, in de tabletmarkt. ja nou, met, met dit apparaat? Is, is die 200 euro of zo? Uh, nou, de, de prijs is, is nog niet bekendgemaakt. Kijk even nog heel snel na of er iets over bekend is. Uh, nee, de prijs is nog niet bekendgemaakt. Maar uh, dat, dat is wat ik ook... Eigenlijk dat in, het het artikel, in het artikel zeg ik ook, ja, als ze dat ding voor 200 euro of uh, 191 oh. dollar in de markt zetten, dan, dan, dan zou het nog wel een leuke budget uh, tablet kunnen zijn. Maar ja, uh, zelfs dan heb je al uh, betere exemplaren, want straks krijgen we die 7 inch uh, Asus iPad Memo met... Uh, 3 quad processor voor 249 Kwaal, dat loopt echt meteen in mijn mond, jongen. Echt <gülüyor> ongelooflijk. Dus, dus ik, ik zie die het, het ook niet dat gebeuren. Lijkt me echt wat. Ja, dat lijkt me ook wat. Maar daarom, deze, deze 8,9 inch of wat is het? Uh, uh, Optimus Pad, het is gewoon het einde voor LG betekent <güls> Ja, internet is echt heel erg slecht op het moment weer. Oh, sorry. Hoor je me nou een stuk beter? Nou, gelukkig. Ja, loopt die hond uh, te springen of zo? Die is er is het vandaag niet. Die is er vandaag niet. Okay. Nee, dus uh, dat, dat is echt even het internet. Maar wat ik al zeg, de LG kan niks meer goed doen in deze markten, uh, denk ik. En uh, als ze niet heel snel met iets uh, interessants nieuws komen, is het uh, voor de, deze fabrikant ook voorbij. En dat, dat komt eigenlijk Kalker. meteen meteen uh, op andere fabrikanten van ja, wat, wat moet, je, moet je niet doen als fabrikant op dit moment. En dat is gewoon een tablet lanceren die eigenlijk uh, in begin 2011 thuis hoort. Want dan word je gewoon niet meer serieus genomen. Zeker niet als je iets anders in de markt hebt, uh, hebt staan. Nou heeft Acer uh, bijvoorbeeld wel de Iconi Tab A200 uh, gelanceerd, waar we zo meteen op komen. Daar die beschikt nog over een dual processor. Maar die wordt ook in de markt gezet als, als uh, goedkopere variant. Um, ja, ik zie het gewoon niet gebeuren. Oh, eh, ook even voor de duidelijkheid, hè? die, die dual-core-processoren die er de, de afgelopen jaar zijn. <lacht> euh, de beperkingen lagen wat mij betreft meer bij de software dan bij de kracht van het ding. Hè? Dus het is niet zo dat een tablet om een tablet te zijn, mm. een bruikbare tablet te zijn, dat die per se een, een 80-core nodig heeft. Dat is nee, echt, nee, absoluut anything. niet. Maar de combinatie dus de, van dual-core-processor dual core is niet zo... Uh, was meer de combinatie van Dual Core met Honeycomb dat gewoon niet liep, of tenminste niet uh, ja, optimaal liep. Niet en, goed. Nee. Ja, en als dat dan, of dat dan aan de processor van Honeycomb ligt, waarschijnlijk Honeycomb. Uh, maar met, met, met Ice Cream Sandwich en een quadcore core processor heb je gewoon een heel uh, soepel, snel en krachtig apparaat in handen. En, en dat is nou al gebleken met de IconyTab A700 die we kort hebben gezien, de uh, uh, Asus Optimus uh, Asus uh, uh, iPad uh, Transformer Prime. Transformer. Dus dat is wel... Uh, dat is wel hetgene waar we op wachten. En dus als jij als, als enige model wat LG nou doet, een Optimus met LTE lanceert, denk je van ja, why? Nou goed, het, het belangrijkste feature van dit nieuwe model is eigenlijk gewoon de, de 4G, de LTE uh, module die erin zit. Wat dan uh, voor sommige landen als Amerika en, en Japan wellicht interessant is. Maar daar ga je het niet mee winnen. Nee. Echt genoeg over de ding. Dat gaat, niet, dat gaat niet worden. Andere ander bedrijf wat het niet gaat worden. Blackberry Rim, oh, daar ben ik echt fan van. Ook weer in het nieuws deze week. <laughs> ja, ben je de, fan van? nee, nee, nee, dat ben ik geen fan van. Tenminste, ik vind het Playbook geen uh, even naar tablets kijken. Ik vind de Playbook geen slecht apparaat, hoor, maar het, het, het, het was gewoon tot nu toe nog niet af. Het is nog steeds niet af. Ik ga echt never een uh, BBX of wat is dat, hoe heet dat systeem uh, kopen? Je koopt, koopt in, in, in, in, in het. ...vijfde ecosysteem, na webOS of zo zelfs. Mm. <laughs> ik bedoel, Windows is nog groter. Dus uh, ik, nee, dat lijkt me niet verstandig. Het mooie was natuurlijk, ze zijn deze week in het nieuws... ...omdat uh, eindelijk die belachelijke constructie die ze hadden... ...met twee CEO's is opgelost. zijn alle twee geen CEO meer en er is nu één CEO. Mm -hmm. uh, <laughs> maar die CEO die heeft gezegd, nou... Uh, Eerst maar eens rustig aan, wat verstandig is. En volgens mij zijn er geen grote veranderingen nodig. En toen ging het aandeel nog weer 10% naar beneden. Hè? Want dat is het een beetje. Blackberry is het andere al, al een jaar, zeg maar, in een vrije val bezig. Uh, uh, als het gaat om, uh, om waarde en perceptie van hun waarde en hun succes in de, in de smartphone-markt. Uh, eigenlijk is die val misschien zelfs al een beetje ingezet bij de komst van de eerste iPhone. Uh, maar goed, de, de, dus het laatste jaar was grappig om te zien dat elke keer als het gerucht kwam dat, uh, dat die CEO's weg zouden gaan of dat er iets drastisch nieuws zou komen, ging het aandeel omhoog, mm. uit goede hoop. En dus elk gerucht, elke keer, want er zijn echt tien geruchten geweest van ze gaan opstappen, ging het aandeel omhoog en dan hebben ze eindelijk een nieuwe CEO. En dan zegt de CEO, ja, nou, volgens mij is er niets drastisch nodig. En dat is precies wat mensen niet wouden horen. En nu is het weer naar beneden het aandeel en het vertrouwen nog minder. En wat natuurlijk heel erg meespeelt in dat vertrouwen, is dat die twee CEO's, alle twee nog in de raad van het bestuur blijven. Mm -hmm. uh, eentje een belangrijke rol krijgt in een van de innovatieonderzoek. Uh, en die, die nieuwe CEO, de laatste vier jaar... Uh, ook al een van de top mensen was chief operating officer uh, binnen Rim. Dus het, is een beetje, het blijft allemaal een beetje binnen de, op dezelfde tafel liggen en ze veranderen een beetje van stoelen. Hmm. Uh, en dat zijn dingen die niet echt meespelen als het gaat uh, om de verwachting dat er drastisch iets beter moet gaan worden okay. uh, bij BlackBerry. Het lijkt erop dat ze niet het talent hebben om echt een nieuw, uh, de smartphone opnieuw op te, uit te vinden. Nou ja, dat zou een wonder zijn. Uh, ja, dus net zoals dat in principe Apple, Android en de, de smartphone opnieuw hebben uitgevonden... door een volledig touchscreen bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat Zo'n wonden zie ik niet gebeuren. Ik zie het ook niet gebeuren dat uh, uh, ze echt een heel mooi operating system neer kunnen zetten... dat zo mooi is dat ook developers de, de, de, het een kans gaan geven. Dus wat mij betreft is dat allemaal kansloos. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat we of volgend jaar een, een verkochte rim zien of dat het echt op sterven na dood is. Hij heeft nou wel uh, hij is, hij is snel uh, laten weten vandaag van... Uh, wat heet die man? Uh, Torsten Heins. Hij heeft vandaag wel snel laten weten van... Uh, ja, er komt een nieuwe BlackBerry Playbook. Uh, compleet nieuw en uh, alles verbeterd ten opzichte van het vorige model. Dat uh, zie ik nou net verschijnen. Maar goed, dat heeft uh, zoals hier staat... Uh, de, de duikvlucht die de, de aandelen genomen hebben uh, niet uh, kunnen stoppen. Dus, uh, nou goed... <laughs> Nee, dat lijkt me ook niet. En daarbij, het is het natuurlijk niet zo verrassend, hè? Dat een CEO van een bedrijf zegt dat hun volgende product beter is. Nee, maar dat hij er heel snel aankomt. De reworked playbook model... Oh, die, oh sorry, die, die ik, die dacht, ik dacht uh, dat het was in fall. Of... Uh, expected early this year. Dus dat is oh, ik, binnen... ik had begrepen herfst. Dus uh, oké, okay, dan snap ik wat je bedoelt, <lacht> inderdaad. Dat is tenminste wat je oh, well, vandaag zegt. nee, maar goed. Uh, Optimus, of hoe noem je dat? LG en Blackberry gaan het dit jaar, denk ik, niet zo goed doen. Nee, niet als van, het gaat nee, om... Nee, uh, Smartphone en tablets, want uh, LG uh, ben ik ook niet zo bekend met hun smartphones, maar dat is ook niet. Het is, uh, is niet het merk wat aandacht krijgt. Heb je er ooit een gehad? Nee. Heb je ooit een smartphone van? Ik LG? heb wel vroeger een LG telefoon gehad. Nee, ik dacht. Nou, smartphone niet, maar je ziet ze wel eens uh, in, in de phonehouse of zo, weet je wel? En dan staan ze daar als een soort. Uh, <laughs> ja, ik noem het maar een porman smartphone eventjes, weet je wel? Of zijn roze of zo, weet je wel? Ja. Ik ben er niet kapot van. Nou nee, goed. Um, zijn er nog wat dingen die we moeten bespreken voordat we het af gaan sluiten? Nou, ik wil even. Ja, even. Uh, ja. Je groenboek... Uh, want het is natuurlijk wel apart. Jij hebt een groenboek gereviewd. Waar, waarin jij meestal uh, voor ons dan. Uh, voor tablets magazine. Uh, kijkt naar, naar tablets. Maar je hebt ook een, een. Wat waren je ervaring met een ja. groenboek? Nou ja, de reden dat ik het bij jou ook had geplaatst. is omdat. Uh, Net zoals een tablet, een Chromebook, wat mij betreft een tweede apparaat is, iets wat je naast je systeem koopt, wat je thuis hebt, je laptop of je desktop. Ja. Uh, het vervangt dus niet een volledige computer, nee. net zoals net een tablet niet doet. Dus dat was eigenlijk de reden van dat ik dat ook wel graag bij jou wou publiceren, omdat het uh, ook qua kosten om en erbij vergelijkbaar is met een tablet. Uh, waar een tablet heel erg aan het kant van het, het spelletjes en medium spectrum media spectrum ligt, hè? Dus filmpjes kijken, afbeeldingen uh, en dingen consumeren. Dus uh, lekker lezen op zo'n scherm. Met een uh, handig beetje vingers scrollen en dat soort dingen. Licht, uh, en de beperkingen heeft zeg maar, aan de kant van produceren. Is een Chromebook. Als tweede device is het apparaat wat de andere kant van het spectrum een beetje opvangt. Uh -huh. Dus uh, het heeft een toetsenbord, het heeft een, alsnog een mooie vormfactor dat het echt portable is. Niet, niet net zo portable als een iPad 2 bijvoorbeeld, maar in het filmpje en op de foto's kun je zien dat het elkaar niet zo ver ontloopt. Een iPad 2 heb je een tas voor nodig om hem mee te nemen op reis zeg maar. Of er moet ergens in je tas, uh, zo'n zo, zo, zo, zo kleine laptop eigenlijk ook. Want het is een soort hybride tussen een laptop en een netboek qua, qua kracht. Het is een, een kleine vormfactor, maar hij heeft redelijk wat opties. Hij is niet echt heel powerful, maar hij heeft wat opties. En het draait op Chrome OS. En Chrome OS is niks anders dan de Chrome browser in principe. Met een, met een bestandssysteem eraan gekoppeld. Waar je in principe niet zoveel mee te maken hebt. Um, een mooi ding. Ik mis hem een beetje ook. Maar qua functionaliteit is het dus... Uh, um... Is het eigenlijk gewoon een tablet? Als je het toetsenbord weg zou halen, zou het eigenlijk een tablet zijn? Of? Nee. Nee? Nee, nee, nee, onzin. Qua functionaliteit is het eigenlijk gewoon een browser. Oké, okay, no, dus nog minder dan een tablet zelfs. Ja, ja je kan geen native apps draaien, je, je, spelletjes en zo is ook vanwege beperkingen in de processor, maar ook gewoon in, in ondersteuning van, van, van, van programmeertalen en... Uh, uh, bijvoorbeeld ook codex als het gaat om het kijken van media, hè, van films of dat soort dingen, is gewoon heel beperkt. Uh, en in dat opzicht kan het waarschijnlijk wat minder dan een tablet kan op papier. Alleen de dingen die die wel kan, kan hij een stuk beter dan een tablet. Dus als het gaat om, om webbrowsen, is, is de browse ervaring op zo'n zo ding. Is, uh, vooral ook omdat om, om de body, hè. zeker de nieuwe, maar ook de, degene die ik nu gereviewd heb. Het is gewoon een mooi pakketje. Het is 12 inch, een super goed scherm zit erop. Eentje waar ik echt uh, erg tevreden over was. Een mat scherm, zodat je het ook buiten of in hoge lichtopbrengst kan gebruiken. Goeie kijkhoeken, een fijn toetsenbord met wat aangepaste toetsen zodat het heel erg op die browser gericht is: hè, op je operating system. Want het is een browser, gericht is uh, um, en ja, geloof me: tikken op een op een goed toetsenbord gaat nog steeds sneller dan tikken op op je iPad of op je Android tablet. En hoewel ik op alle twee of alle drie de dingen blind kan tikken tegenwoordig. Uh, is, ...gaat bij voorkeur natuurlijk nog wel uit naar een echt toetsupport. Dus op het moment dat je reviews schrijft... Of, of, ...of een ander stuk voor je werk... ...of dat je in, in, in, in spreadsheets nodig bent... ...of, of dat je graag blogt... ...of dat je erg actief bent op een een of ander sociaal netwerk... ...waar je hele stukken schrijft... Uh, ...Google Plus noem het maar op... Mm -hmm. ...dan is zo'n Chromebook opeens wel een heel interessante optie. Okay. Uh, en wat, uh, wat daarnaast interessant is... ...is dat... Uh, los, ...los van het feit dat het gewoon dus niet een tablet is hoor... ...maar... Uh, Chrome OS is dus een webbrowser. En dat betekent dat al die dingetjes die je doet, uh, ook de, de simpele spelletjes, maar ook het verwerken van documenten, uh, het bewerken van video's en foto's, want dat kan allemaal online tegenwoordig, maar dat doe je dus online. En dat zijn dus webapps en dat betekent geen vendor login. En dat is wel iets wat uh, altijd fijn is om, om te realiseren, dat als je een Android of een een iOS ding koopt, is dat je alles wat je uitgeeft binnen dat ecosysteem, kan je niet meer naar buiten nemen. Dus je mag je apps de rest van je van, van, van je ganse leven blijven gebruiken, zolang je maar een iOS apparaat weer koopt, want het werkt niet op een Android apparaat. Terwijl met zo'n Chromebook leer je dus dingen op het internet te doen, en ook al koop je volgende keer <coughs> geen Chromebook, maar een, een Linux laptop of een Mac laptop, een browser zit er nog steeds op, en dan heb je dus nog steeds toegang tot, tot, tot, tot de apps waar je eventueel voor betaald hebt, maar dat, dat gebeurt niet zo heel vaak, maar waar je in ieder geval je energie in hebt gestoken. Dan moet je dan ook en... een Chrome browser hebben. Dit is een interessante Hoe bedoel je? Moet ik dan een Chrome browser hebben om van die apps gebruik te kunnen maken? Nee, nee, doorgaans niet. Uh, je, het heeft wel wat voordelen om Chrome browser te gebruiken. Omdat je dan bijvoorbeeld, als, je, als we het hebben over de Chromebook, als ik nu, ik, ik, ik, ik gebruik Chrome als browser, ik heb synchronisatie dingen aan staan. Dus als we raak een Chromebook open doe en inlog met mijn eigen gegevens, dan zijn al mijn extensies, mijn bladwijzers, mijn geschiedenis, uh, uh, tabs die ik open had staan, zelfs allemaal, komt allemaal in één keer op, die, op een Chromebook terecht. Dat betekent dus ook als ik uitlog, dat ook alles weer weg is. Oké, okay, ja. Dus dat is dan het voordeel om een Chrome browser te gebruiken. Kijk, ik zou je waarschijnlijk niet IE 5 kunnen gebruiken om te zeggen dat we het met webapps, maar moderne browsers kunnen bijna alle webapps wel eens een beetje aan. Overigens lijkt het mij nog steeds verstandig om gewoon Chrome te gebruiken, want dat is wat mij betreft de beste browser. Maar goed, lees de review uh, bij, bij jou op de website. Ja. Uh, dan zijn we benieuwd of, uh, of wat reacties op komen. Uh, in Rapid Succession, eventjes afsluiten. Ja. Ik zie nog een paar kleine ringetjes. De Per nog? Ja. Uh, Oké, okay, laat, ik, laat ik het maar doen. Uh, de e Sorry, ik hoorde je niet hoor, maar... Uh, Oké, okay, we zijn echt bijna aan het eind. Hou nog even vol internet, alsjeblieft. <laughs> Iconia tab 200, te koop in Nederland. Ja, die is te koop in Nederland, 379 euro. Uh, wat, wat, wat naar mijn idee veel te veel geld is, want uh, we hadden net al over de uh, LG Optimus Pad. Uh, Duoco processor, dat heeft dit model ook. Alleen krijg je wel gegarandeerd Android Ice Cream Sandwich, wel via een update dan. Transformer Prime News. Um, Transformer Prime News. Uh, Asus heeft uh, vorige week uh, uh, laten weten dat de wifi problemen niet gelden voor Nederlandse modellen. Dat Nederlandse modellen er dus geen last van mogen en moeten hebben... Dus eigenlijk zeggen ze Nederlanders, jullie overdrijven. Wifi is gewoon zoals het moet zijn. GPS, dat klopt. Dat is een probleem. Zijken. En leugenaars. <laughs> uh, jailbreak voor A5-processoren. Dus iPhone 4, iPhone 4S en iPad 2, toch? Ja. Ja, daar heb ik, uh, uh, mag jij even staan. Jailbreak voor... <laughs> Dat is het eigenlijk, oh, ja. Weet ik veel, dus een geobreek voor, doe, doe je er ding mee, dat is deze week uitgekomen. Um, nou, voordat het internet er helemaal mee uitscheidt, waar kunnen mensen jou vinden de komende week? Tablets Magazine uh, en op Google+, Plus, uh, Martijn Shell of Twitter, Martijn Shell. Ik ben Sam Rijver, eigenlijk alleen goed te vinden op Google+, Plus, Sam Rijver. En dan zien we jullie volgende week, misschien met video. Yes, tot volgende week.